Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft een Nederlandse man zijn Britse buurmeisje van elf doodgeschoten. Volgens het Franse Openbaar Ministerie heeft het mogelijk te maken met een burenruzie. De ouders van het meisje werden ook beschoten en raakten gewond. Hun dochter van acht werd niet geraakt, maar was in shock. De schutter en zijn vrouw zijn gearresteerd. De aanleiding van de schietpartij is niet bekend. Het Nederlandse stel zou al langer ruzie hebben met hun buren over een stuk grond dat aan beide tuinen grenst. Almere City komt volgend seizoen voor het eerst uit in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om de promotie en degradatie... werden de Almeerders te sterk voor FC Emmen. Na de 2-0-zegen in de eerste wedstrijd werd het nu in Emmen 2-1 voor Almere City. Dat betekent ook dat Emmen na één seizoen in de Eredivisie terugkeert in de eerste divisie. De vroegere premier van Schotland, Nicola Sturgeon, is vrijgelaten... Ze was eerder vandaag opgepakt in het onderzoek naar illegale financiering van haar Schotse Nationale Partij. Ze wordt op dit moment nergens van verdacht en zegt zelf dat ze niets heeft fout gedaan. Nicola Sturgeon trad in februari na acht jaar onverwacht af. Twee maanden later werd haar echtgenoot opgepakt op verdenking van fraude. De politie probeert te achterhalen wat er is gebeurd met ruim 600.000 pond aan donaties.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 Dat nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1545 hier op ZFM. We gaan beginnen met uh, nieuwe albums. A letter from Isaiah. En dat komt van uh, meneer Marth M. ARTH. Het is een Japanse meneer die. Uh, toch wat. Uh, ja, wat zal ik zeggen. symfonische. Uh, nieuwheidsmuziek maakt. Een hele orkesten. Grote albums. Maar nu heeft hij het allemaal wat rustiger aangedaan. En. Uh, het is, ja, maar één, twee. singeltjes uitgebracht. Daarna komt Morton Jones. Ook een nieuwe naam. En die maakt in het album Infinity. En dat is dan. Uh, ook net trouwens een heel mooi, echte nieuwheidsmuziek, rustgevend en al wat niet meer. Dan gaan we natuurlijk verder terug in de tijd met eens even kijken. Michael Borowski met Peace Valley en Susanne Herman met Stories from Portugal. Ja, ze was blijkbaar helemaal geïnspireerd door dat prachtige land. En, waar trouwens ook Rodrigo Rodriguez heeft gewoond en die... Komt ook weer uh, uh, langs met zijn track Chains. En dat is uh, niet meer de Shakuhachi, zoals we van hem gewend zijn, maar meer de ambient muziek. Dan sluiten we af met Wolves uh, Deze meneer uit Duitsland die, uh, is nu in, samen met een trio. En hij maakte de, een bewerking op Let It Be van de Beatles. Ik wens je heel veel luisterplezier. All mm -hmm.